Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS Top 3. Een man van 19 die een meisje van 17 doodstak in Winsum... moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt 12 jaar de bak in. Het gebeurde begin 2024. De man zou boos zijn geweest omdat het meisje hun relatie had uitgemaakt. Zelf zegt hij niet te weten waarom die haar heeft gestoken. Het OM eist naast de celstraf ook TBS met dwangverpleging... omdat de man onder meer borderline en narcistische trekken zou hebben. Rwanda verbreekt de diplomatieke banden met België. Alle Belgische diplomaten moeten binnen 48 uur het land verlaten. Het heeft te maken met kritiek van België op Rwanda... over hun rol in hun buurland Congo. Dat zegt correspondent Ellis van Gelder. Het oosten van dat land is overgenomen, ingenomen, bezet... door rebellen van M23. En die worden gesteund door Rwanda. En ja, dat heeft België veroordeeld. En dus zegt Rwanda nu... België heeft duidelijk partij gekozen voor Congo. Ze zeggen, België ondermijnt ons en willen de regio destabiliseren. België gaat als reactie. Van diplomaten uitzetten. Als je nog naar de appie gaat, dan ga je waarschijnlijk zien dat er weer Douwe Egberts koffie en thee te krijgen is. De laatste tijd was er gedoe over de inkoopprijzen, waardoor schappen leeg blijven. Het bedrijf achter de koffie en thee heeft nu gezegd een deel van de prijsstijgingen zelf te betalen. Vorige week keerde de merken al terug bij Jumbo en Picnic. En snowboarder Jurre van der Wijd heeft geen stem meer over na het vieren dat hij goud won op de Special Olympics in Turijn. Dat is het sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Jurre werd als held onthaald op Schiphol en vertelde dat het nog best bijzonder is, dat hij zo goed geworden is in snowboarden, omdat hij vroeger hoogtevrees had. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Ja, dat klopt, maar met echt in de vertical kijken en daarvoor genieten van het uitzicht. Ja, en wat hij vandaag gaat doen? Uh, ja, niks. Nee, bij ja. Lekker bijslapen, Een rust pakken en uh, genieten. Ja, Genieten van het mooie meer. Weer misschien wel. Blijft lekker zonnig. En door dat heldere weer komt het vannacht af tot een paar graden onder nul. Morgen een zonovergoten dinsdag met 8 graden op de wadden en 11 graden in het zuiden van het land. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Meet. A movie star, or maybe even a Indian chief. at the car wash. Working at the car, car wash, yeah. Come on and sing with me. Car wash, sing with the feeling, now. Car wash, yeah. Woo! Come, some of the work gets kind of hard.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 Ja. En, en wij hoorden, hier kwam zijn Sun van de Eagles, begreep ik. Beatles, uh, Beatles, Beatles. ja. Beatles, ja. ja. En, Zeker. En, en, inderdaad, inderdaad is het gekomen. doorgekomen. De kijk, het, en, het helpt en, gewoon. Jij bent, een beetje, jij bent voor de oude luisteraars, ben je aan het draaien. Ja, klopt. Ik heb echt al uh, allemaal gauwe oude vandaag. Gauwe oude, helemaal huh? mooi, helemaal mooi. Mooi. Ja, dan, de, en, de, de tweede helpt nog steeds, 1-0 piet. Uh, we zijn er nu wacht bezig, het is nog steeds 8-0. is een beetje aftasten en... 0-0 of 1-0 bedoel ik. Maar het is, uh, het is dus bijna nog niet veel te melden en we hebben nog geen wissels. En uh, nogmaals, we zitten hier nu echt heel lekker. En uh, ik, ik denk dat ik het even hierbij laat en straks als ik wat melden heb. Uh, ja, zo meteen. In ieder geval, uh, ik verwacht dat we ook de gaatjes eraan. Een beetje rommelig, een kegelt er eentje neer. Maar ook dat schiet niet op. Nee, de aanbod is afgeslagen. Laten we het even hierbij houden en dan kom ik zo de er goud erin als we het wat, wat is het? Helemaal goed. En anders pakken we je even een half vijf nog een keertje op, Piet. Oké. Okay. Oké, okay, tot okay. zo. Hoi. Doei.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 straf zullen we maar zeggen ja we gaan we gaan los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 Ja, uh, we verwachten toch wel regen daar. Uh. Ik verwacht uh, heel veel spektakel. Uh, en uh, ik verwacht bij de sta stad namelijk heel veel spektakel. Want we weten Noors die heeft die pool natuurlijk. En uh, Het was mij helemaal niks. Hè. Je praat over 84.000. duizendste Het is een. Uh, maar Piastri die wil natuurlijk daar absoluut winnen. En Noorse is absoluut geen.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 Zeker weten, maar ook een mooie prestatie nog met de Williams. Ja, absoluut. Maar wel gewoon drie tiende van zijn, van zijn tiende grootje af. Ja? Dat is echt, echt heel veel. Ja. Dus ja, ik zeg dan, Carlos, werk aan de winkel, jongen. Want die Albon, die heeft toch gedacht, uh, zoek het even lekker uit. <laughs> ik heb er lekker twee van die rode vrouwen tussen. En nog een Alpientje. Ja, mij ga je gewoon op de eerste paar ronden niet zien. Nee, nee, nee. Ophouden. Ja, ah. zeker weten. Ja. Ja, ik vind het prachtig.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 Ja, ik weet het niet. Ik heb altijd wel een beetje gezegd van uh, Checker was niet een heel slechte coureur maar uh, kon kennelijk niet met die druk omgaan en Verstappen overklast hem in alle kanten. Lawson is geen megatalent, maar, uh, uh, absoluut niet, maar hij is ook geen slechte jongen, die heeft in GP2 toch mooie dingen laten zien. Maar nou, hij is hier wel serieus overklast als er een Q1 er al uitgaat, Hij staat 18e. Uh,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 Moet je gewoon in de buurt van, nou Jongs en Williams moet je voorbij kunnen. Klaar, met die Red Bull. En een uh, slot en, en, en, mag er voor mij nog voor staan. Maar uh, dit is gewoon uh, niet goed. En uh, in feite nu al gelijk kansloos natuurlijk voor punten te halen in zijn eerste wedstrijd voor Red Bull. Maar, uh, ik zie niet, ik zie niet ja, misschien een tiende plek, als het een hele rare wedstrijd wordt. Nou, hij zou, zou de top tien uh, in kunnen gaan. Ga zou ook een beetje vanuit, eigenlijk, hè? Dat hij. Uh...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 uh, ja het zou toch een zowel zijn die... Want ik, ik, heb, ik heb bij de... Uh, weet je, eerlijk, ik heb gezegd bij, uh, bij, de, bij de introductie van alle auto's daar in Londen. In, die, uh, in een hele mooie uh, gebouw. Als het, uh, als het er goed uitziet, dan is het meestal snel. Nou, die racing racingboel vind ik op dat moment de mooiste auto op de grid. Ik ben het helemaal met je eens. En ze zijn e dus... snel.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 Met ook heel veel Nederlanders aan boord. Dus uh, en dat vind ik eigenlijk wel uh, nog... Ja... Uh, dat is eigenlijk een race op asfalt, maar je kunt het net zo goed op kreppel aan doen. Die weg die, die, die, die, die, uh, is zo verschrikkelijk uh, bumpy, zoals de Amerikanen zeggen. Dat je de wagens meer met vierwielen van de grond op ziet rijden dan ze met vierwielen op de grond zitten. Dus, uh, en welke uh, Nederlanders uh, doen dan uh, mee in die race? Uh, nou, onder andere Enger van der Zanden, die kent oh, ik. Tijdens ja. van der Helm, Robin Freins, Nicky Katsburg. Oh, grote vijf, namen allemaal. Grote namen allemaal. Dus, uh, en Freins uh, uh, van der Helm en uh, van der Zander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 En uh, zoveel krijgt er materiaal op z'n zonemieten. Dus uh, ook uh, daar kan alles gebeuren. Zo, en hoe laat begint die wedstrijd dan? Ja, uh, ik, ik heb, ik heb tijdschrijven nog niet gezien. <laughs> Goeie, hè? Oké, ja, oké. Okay, okay. Maar ook uh, ergens in de nacht, uh, de, zeg maar. We, we, moeten we, uh, ja, die gaat ook nog en nog beginnen. Maar dat, uh, ik, volgens mij vanavond al. Oh, start oh, de starttime. Nou, hier gaan we alweer, hoor. Ik heb hem al. Ik zaak op de computer. Ik ben bezig, hè? Altijd goed, hè? Kijk, kijk, kijk. En hoe uh, laat is het dan? Saturday morning at 10 a.m. begint hij. Nou, dat is dan... Uh, uh, even, u, u even, omrekenen, even omrekenen. rekenen. <laughs> even voor <omrekenen. laughs> Ik denk, zo zal bezig zijn. <laughs> ja, nee, nou ja, nee. Nee toch? Nee, of niet? Nee, ze hm? moet vanavond beginnen. Ja, vanavond begin. ja klopt. Dus, dus uh, en dan gaat... Uh, gaan Jongens, een prachtige wedstrijd is dat. Dus uh, uh, ik weet niet of het ergens op te zien is. Vast wel, uh, anders wel livestreaming ergens. Gaat dat ook kijken. Want uh, uh, als je auto's echt wil zien stuiteren op een, een, een racecircuit, Seabring, op die betonplaten, je weet niet wat je ziet. Nou, gaan we doen, uh, Rendel. En uh, dank je wel weer voor uh, dit moment. Ja, en uh, we gaan er uh, vannacht van genieten. Het is begonnen, jongens. Het Zek is begonnen. Zeker weten. En we hebben er zin in. Absoluut, helemaal. Oké, okay, een mooie race uh, aankomende nacht.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 pretty, and one thing I know is true, yeah, you'll be dead before.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 I don't know what what's going on, man? Yeah, she's at home Yeah, she's at home Mr. Bay White was dat. And let the music play. Dan gaan we naar het naar uh, Piet uh, toe. Voor de wedstrijd van vandaag uh, tegen Sporting Amdijk. Je bent toch niet in slaap gevallen, hè, Piet? Hoe gaat het daar? He? Nee, nee, beslist niet. Het is een hele attractieve wedstrijd. En uh, ja, wij zonder voor is natuurlijk op zoek naar de tweede goal. En uh, dat wil dat, dat, dat, dat maar even niet vlotten en we hebben meerdere kansen. En, uh,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 Silvio Bassi die is uh, met de blessure uitgevallen. Wel vervelend, maar... Dus ja, we zijn op zoek naar die uh, tweede goal. En, uh, en, Zolang de tweede die niet is, is de gelijkmaker dicht bij huis. Dan gaat hij weer. Het lijkt wel of het allemaal te mooi en te lang willen doen. En uh, uh, toch, als die gasten eruit komen van Andijk... moet je goed op je hoede zijn, je achterbal nu. Dus ik stel voor dat we nog even teruggaan op. Ik hoop heel gauw te kunnen appen dat we op de tweede... er is een antwoordje geven. Zeker, doen we. Dankjewel Piet okay. voor uh, dit Bye. moment. Nog steeds uh, inderdaad uh, op jacht naar uh, 2-0 daar op Duintjesveld. Meer gauw houden. Nu bij de Zandvoortse Radio.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 Lewis ging op rechts door en gaf de voorzet. En Otman Tertout, die uh, maakte hem heel mooi af. Uh, nou, nog kort daarna, dan uh, een minuut later, uh, weer Lewis over rechts. En nu ging hij alleen door. En uh, hij maakte meteen uh, 3-0. Vervolgens uh, gaat Dani Bakker nog een keer door. En die weet de keeper op het, L8, op het allerlaatste moment uh, tegen te houden. Dus we staan 3-0 en we zitten ongeveer in, in, de, in de 40ste minuut. Het is dus nog een minuutje of vijf met een beetje bijtelling erbij nog. Dus uh, 3-0 verzand voor wow. de goede kant op. Lekker, lekker. Ik heb hier even, even iemand die u iets wil zeggen. Mag dat? Ja, is uh, koperbaas uh, zeker? Ja, koperbaas. Ja, koperbaas.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 En wellicht komt er misschien nog een vierde goal eruit. In ieder geval Kastien, die heeft de bal. Die gaat naar Lewis. Lewis geeft hem voor. En ja hoor, bijna. Ik zou het bijna zeggen, vierde goal. Maar uh, Otmanen Fertou, die voor zijn broer erin is gekomen, schiet alleen tegen de sluitpost van Andijkhoff. Dus ja, uh, er zat zomaar nog een vierde goal. Hoewel, misschien komt hij nu nog. Want verder dan Lewis staat vrij. Nee, de assistent. Scheidsrechter van Amdijk, vlagte weer voor dezelfde maal uh, voor buitenspel. Er waren twee keer een uh, situatie dat die man uh, vlagte terwijl het niet echt buitenspel was. Uh, nu wel, uh, want nu uh, staat uh, een speler van Amdijk uh, buitenspel. En gaan wij zo langzaam rond op naar het einde roep. Zeker nee, actie genoeg, zo uh, vlak voor het uh, einde ja, van ja, de wedstrijd. Uh, ja, ja, ja, dat uh, kun je wel zeggen. En uh, ik denk dat SP Zandvoort uh, goede zaken doet uh, vandaag. Want, Zeker. Uh, ja,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 Ja, nee. met spieren zelfs. Dat ja. hoor je allemaal na vijf uur. Ja. Dat klapt fritte daarover ik, ik, alvast ik, ik het, alles vertellen. het een en ander. <laughs> Oké, okay, op naar de nieuws. En deze wilde ik nog even draaien hoor. Tot slot uh, de plaat van America en Sister Golden Air. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Zandvoort voor jou. Tussen twee en zeven uur. Hier komt hij aan. hè? Die mooie plaat uit de jaren zeventig.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 Make it